Zeven uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel is het spoedoverleg over Cyprus... van de ministers van Financiën van de 17 landen in de eurogroep uitgesteld. De verwachting is dat de vergadering nu rond acht uur vanavond begint. Het overleg wordt als cruciaal beschouwd... voor de redding van de noodleidende banken in het land. Als de eurogroep vindt dat Cyprus voldoende aantoont... dat het zelf bijna zes miljard euro kan meebetalen... draagt Europa tien miljard bij. Als dat niet gebeurt, gaat Cyprus vrijwel zeker failliet. Eerder vandaag spraken de Cypriotische president Anastasiades en zijn minister van Financiën al apart met EU-president Van Rompuy, directeur Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds en president Draghi van de Europese Centrale Bank. Wat daaruit is gekomen is niet bekend. De Britse politie heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor de betrokkenheid van derden bij de dood van de Russische zakenman Boris Berezovski. Voor een definitief oordeel wil de politie de resultaten van de autopsie afwachten. Volgens de politie is Berezovski door een medewerker gevonden in een van binnenuit afgesloten badkamer... De medewerker moest de deur forceren om binnen te komen. Daarna heeft hij een alarmnummer gebeld. Een ambulancemedewerker stelde vast dat Beresovski was overleden. De Russische zakenman was een van de felste critici... van de Russische president Poetin. Bij de hulplijn van de KNVB zijn dit weekend tot nu toe... vijf meldingen binnengekomen over geweld in het amateurvoetbal. Bij de telefoontjes ging het om meldingen van schoppen, slaan... spugen en bedreigingen. Alle incidenten waren bij de jeugd. Daar waren ook ouders bij betrokken. De KNVB heeft daarnaast in één geval zelf contact gezocht met een club waar sprake was van een geweldsincident. Maar de KNVB wil niet zeggen om welke club het gaat. Dit is het eerste weekend dat de hulplijn voor noodgevallen kon worden gebeld. Het weer, vanavond droog met brede opklaringen. Pas vannacht neemt de schale oostenwind langzaam in kracht af. Morgen overdag is het redelijk zondig en overwegend droog. En dan wordt het een gaat of twee. Dit was het NOS-journaal.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 Drones, aan het Zo klinken die drones, zegt ze, Intisar. En ze kijkt er heel bozig bij. Zegt, ja, het is net alsof er een hele grote mug in je kamer zit... en je die mug gewoon met geen mogelijkheid wegkrijgt. Je krijgt hem niet te pakken, je krijgt hem niet dood... en hij blijft daar maar cirkelen, soms wel vier dagen lang. En we worden daar helemaal gek van. Ja, goedenavond. Welkom bij onze wekelijkse blik op de wereld. U hoorde een mevrouw in Jemen en die wordt dus helemaal gestoord... van het geluid van de onbemande vliegtuigjes die de hele dag rond haar huis zoomen. Drones, daar gaan we het zo tegen half acht uitgebreid over hebben, deze uitzending. En u zit nu vast thuis over uw belastingformulier gebogen. Nou, er zijn een heleboel bedrijven die het gewoon fluitend invullen in Europa. Gaat u ook alles over horen. Maar eerst iets heel anders. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld de leider van het overkoepelende orgaan van de Syrische oppositie... de Syrische Nationale Raad, Moaz Al-Ghatib, is vandaag afgetreden. Koerte de Buf, vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in de regio... twitterde vandaag dat we nu, wat de organisatie van de oppositie betreft... weer terug zijn bij af. Goedenavond, meneer de Buff. Goedenavond. Meneer. Waarom is het aftreden van Moaz Al-Ghatib zo erg? Hij was eigenlijk uh, ja, de eerste leider van de Syrische oppositie die in heel Syrië echt gerespecteerd werd. Um, en twee, hij uh, vertegenwoordigde ook ja, een, een coalitie die een, een, een brede groepering van alle Syrische geledingen was, van alle uh, geloofsovertuigingen, mm -hmm. en ook van alle, ja, zowel de, de meer islamitische als de meer liberale kant. Yeah. En het feit dat hij nu aftreedt, samen met hem hebben trouwens negen anderen ook afgetreden, ja. is eigenlijk het einde van, ja, van, van de liberale inbreng in die coalitie. Met als gevolg dat we nu eigenlijk terugkomen naar de vorige coalitie, um, die eigenlijk weinig respect had in Syrië op de grond. Vandaar dat het eigenlijk wel een drama is. Ja. Ja, en, en door wie wordt deze coalitie, nu die liberalen eruit zijn gestapt, dan uh, gecontroleerd? Die worden nu zo goed als volledig gecontroleerd door de moslimbroeders van Syrië... Uh, ...en hun uh, ja, supporters of aanhangers. Mm. En uh, dat was eigenlijk al het geval in de vorige uh, Syrische Nationale Raad. Yeah. Um, ja, op zich natuurlijk de moslimbroeders, net als in Egypte, die zijn uh, sterk in Syrië... ...maar die vertegenwoordigen maar een fractie van, van de mensen ja, die in Syrië zelf wonen. Yeah. En, maar ze spelen het politieke spel zeer verstandig... Maar het gevolg is nu wel natuurlijk dat zij de raad domineren. Ook een van hen is tot uh, eerste minister verkozen. Mm -hmm. Maar opnieuw... Meneer Hito ja, was dat, hè, van de week. Ja, ja. Um, betekent dat nu, want Europa heeft die raad officieel erkend als, uh, als de oppositie in Syrië. Moeten we die steun dan nu maar intrekken? Goh, ik zal op de eerste plaats zeggen, laat ons uh, nog even afwachten uh, bijvoorbeeld uh, Qatar... ...die gekend staat als uh, het land dat uh, ja, de Moslimbroeders uh, nogal steunt, ook financieel in Syrië. Mm -hmm. um, die heeft gevraagd aan Moaz al-Khatib uh, om uh, ja, zijn ontslag toch even in beraad te houden, daar goed over na te denken. En misschien is men toch achter de schermen opnieuw naar een oplossing aan het zoeken... Um, mocht, eerst... mocht, hij, mocht hij er niet komen en uh, het blijft zoals het nu is... ...namelijk een raad gecontroleerd door de moslimbroeders... M ...betekent dat dat Europa zijn steun zou moeten intrekken? Oh, ik zou zeggen, laten we daar even over wachten. Uh, ik heb al gezien sinds de laatste twee jaar... ...hoe heel veel zaken constant in beweging waren... ...rond de Syrische oppositie... En te snel uw steun intrekken uh, kan even gevaarlijk zijn als te snel uw steun geven. Hè? Nee. Dus uh, men, we hebben onze steun gegeven als Europa aan die raad. Ik ben er zeker van dat daar nog veel beweging zal gebeuren. Hè? Dus, uh, maar een van de zaken waar wij ook moeten over nadenken... ...is dat we eigenlijk zelf, Katip en, en zijn medestanders... min of meer in de steek hebben gelaten verschillende keren. Wij vragen hen om zaken te doen, bijvoorbeeld ja. om uh, een voorstel te doen om onderhandelingen te starten met de regering van Assad. Op Het moment dat hij dat voorstelt, kreeg hij heel veel tegenstand en dan zijn wij er niet om hem te steunen. Nee. Nee. Wij nee. beloven hem middelen die wij uiteindelijk niet geven. Nee. Wij beloven steun aan het Vrije Syrische leger, en uiteindelijk zeggen we van ja, bon, we gaan er toch nog even drie maanden over nadenken. Terwijl natuurlijk zij elke dag hun familie ja vermoord worden door het regime. Ja, nou hebben, de, nou, hebben de, nou hebben de ministers van Buitenlandse Zaken... de afgelopen twee dagen van de Europese Unie vergaderd. Ze zijn er niet uitgekomen als het gaat over het leveren van wapens. Um, dat zal nu niet makkelijker worden, hè? Nee, hoewel men wel een onderscheid moet maken... tussen aan de ene kant uh, ja, de, de, de coalitie die in de oppositie en aan de andere kant het Vrije syrische leger. In principe zijn het twee onafhankelijke organisaties... Het was zo dat de, de, ja, het hoofd van het leger, uh, Selim Idris, wel begon te coördineren met uh, Moaz Al-Khatib, het hoofd van de raad. En dat was een heel positieve evolutie, die nu helaas misschien zal stoppen. Ja. Maar goed, het Vrije Syrische leger staat op zich en uh, het bewapenen van die oppositietroepen op de grond heeft op zich weinig te maken, laten we zeggen, met, uh, ja, met een raad die even niet of minder goed functioneert. Goed. Meneer De Buff, we gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja. En ja, dan komt 1 april er weer aan. Heel ander onderwerp, maar voor veel mensen in Nederland niet minder. Uh, nou, niet wel minder serieus, maar toch ook wel serieus. Want het is niet alleen maar lachen in april. Uiterlijk over een week moet alles weer binnen zijn. Uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Voorafgaand aan die deadline zendt de VPRO de hele week op radio en televisie... reportages en documentaires uit over het gesjoemel rond de blauwe envelop. Betalen we allemaal wel wat we moeten betalen? Multinationals doen dat in ieder geval niet. Die hebben lucratieve routes en constructies bedacht... in de hoop om zo laag mogelijk uit te komen met de belastingen. Het bedrag dat via omwegen is ondergebracht in belastingparadijzen... wordt wereldwijd geschat op 32.000 miljard dollar. Nou, daar is de economische crisis waar Europa en Cyprus vanavond nog zo hard mee bezig zijn, snel mee afbetaald. Maar wat doet Brussel eigenlijk om deze multinationals aan te pakken? Vanuit het Europese hoofdkwartier doen Fred Stroomans en Olaf Uithoosde, Uithoosde verslag. de verslag. The possibility of assistance to Cyprus has been under discussion with the Cypriot authorities, with the Commission. Cyprus formally asked for assistance under a program. De need voor assistance komt essentieel problemen in de banking bankensector. De maatregelen die de Eurogroep vorige week afkondigde... zijn de Cyprioten in het verkeerde keelgat geschoten. Hun spaargeld wordt ingezet om de problemen in de bankensector op te lossen. Kijk, zoals we horen, is er dus een hele controverse ontstaan over Cyprus. ...en het scheren van de Cypriotische spaarders. Hè? En waarom doen ze dat nu eigenlijk? Want die maatregel is heel controversieel. Waarom doen ze dat? Omdat ze vermoeden dat Cyprus één grote witwasmachine is. De vraag is natuurlijk... ...waarom heeft men niet veel eerder die witwaspraktijken aangepakt? Bert Zuidendorp is de hoogste directeur in het kabinet van Eurocommissaris Semeta... Hij is verantwoordelijk voor het belastingbeleid. We zijn benieuwd hoe hij aankijkt tegen de problemen die nu op Cyprus spelen. Meer in het algemeen zijn we al een tijdje bezig met het onderwerp belastingfraude en ontwijking en, en aggressive tax planning. En de, de, de commissie heeft in december een, een actieplan gepresenteerd op verzoek van zowel de Europese Raad als het Europese Parlement. Waarin we een serie uh, maatregelen hebben aangekondigd en, en deels ook al hebben, hebben voorgesteld. Om, om deze, deze praktijken uh, aan te pakken, uh, zowel binnen de EU als, als in, in, in breder internationaal verband. Omdat uiteraard dit, dit zaken zijn die niet tot, tot de EU beperkt blijven... maar uh, waar, waar ook de, de internationale gemeenschap een rol in speelt. En, en zeker als het gaat om het uh, bestrijden van uh, uh, belastingparadijzen buiten de EU... is het natuurlijk duidelijk dat, uh, dat de maatregelen niet alleen op, uh, op, uh, op de lidstaten moeten worden gericht... maar ook... In, moeten moet, er, moet er worden gericht op hoe gaan we om met, met, met derde landen uh, buiten de EU. Belastingontduiking of ontwijking is dus een internationaal probleem... wat niet alleen door de Europese Commissie kan worden aangepakt. We bellen met Yves Le Terme, in een vorig leven Belgisch premier. En nu zit hij bij de OESO, de club van rijkste industrielanden in de wereld. Maar het probleem is gigantisch. Het is natuurlijk moeilijk daar een heel precies bedrag op te plakken, maar dit gaat over vele honderden miljarden euro's, dollars, die eigenlijk niet geïnd worden, waar die bij normale toepassing van de belastingwetgeving wel zouden geïnt moeten worden. Het heeft te maken met de verdragen die een dubbele belasting moeten vermijden, maar in plaats van het vermijden van een dubbele belasting leidt het tot het helemaal niet meer innen van belasting. En het is vooral op dat punt dat wij willen werken. Heeft de commissie überhaupt een idee wat de schade jaarlijks is... wat Europa aan belasting misloopt door al deze constructies die er bestaan? Het, het, het is per definitie denk ik een hele moeilijke vraag om vast te stellen wat, wat we niet weten. Want als het gaat om belastingfraude en dergelijke... dat, dat zijn zaken die, die vaak niet aan het licht komen. Er zijn wel onderzoeken gedaan... Murphy onderzoek laten uitvoeren naar uh, belastingfraude. En die is, die is met een bedrag van, van uh, geloof ik 1 triljoen gekomen. 1 triljoen, dat is 1000 uh, miljard. 1000 miljard, ja. Dat, dat wij jaarlijks mislopen. Dat, dat, dat wij jaarlijks mis zouden lopen. Uh, ja. Of dat een, een, een, een, een goede schatting is, dat, dat is denk ik heel lastig vast te stellen. Uh, want het is, ja, het is gebaseerd op een aantal aannames die, die, die moeilijk te controleren zijn... Maar dat het om een, een substantieel bedrag gaat, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. En, en zelfs als het een, een flink stuk minder is dan, dan 1 triljoen, dan gaat het nog steeds om grote bedragen. En dat zie je ook als je kijkt naar nationale ramingen van lidstaten in hoeveel geld ze mislopen. Ja, daar gaat het zeker wel over, over uh, tientallen, zo niet honderden miljarden uh, op jaarbasis. En dat, dat zijn grote bedragen uh, waar, uh, ja, waar lidstaten heel veel andere goede dingen mee zouden kunnen doen. De Europese Commissie raamt het bedrag dat we met z'n allen in Europa mislopen... per jaar aan belastingfraude, ontduiking of ontwijking... op duizend miljard euro. Nou, dat zou een slok op een borrel schelen om de eurocrisis op te lossen, toch? Ja, volgende... Per jaar. Per jaar, inderdaad. Dus als we dat in een jaar binnenhalen... dan hebben we in één keer het hele eurocrisisprobleem opgelost hoeven we niet te bezuinigen en uh, komt het geld daar waar we uh, het nodig hebben. Ja, we hebben dat uh, vanuit de SP al vaker gezegd. Als je aan die gelden kan komen, dan zijn alle begrotingsproblemen een beetje uh, opgelost of minimaal geworden. Dennis de Jong zit in het Europees parlement voor de SP. En het is niet alleen vanuit ideologisch standpunt dat hij de belastingontwijking van de multinationals wil aanpakken. En dan krijg je ook niet de situatie die we nu hebben, dat de, kleine spa, de, de, de gewone mensen en de kleine bedrijven, dat die dus veel belasting betalen. De grote bedrijven en de criminelen ontspringen de dans wat dat betreft. En als je dat recht kan trekken, dan heb je niet alleen dat je het geld binnenkrijgt, maar je krijgt het ook daar waar het zit. En uh, van, vanuit die hoek krijg je het pinnen. En dat moeten we natuurlijk met alle geweld nastreven. Als je dat vergelijkt met de begrotingsinspanningen die lidstaten van de eurozone bijvoorbeeld nu moeten doen. Om uh, ja, de euro overeind te houden en om de schulden weg te saneren, de schuldenberg te verminderen. Ja, dan zie je dat eigenlijk een belangrijk deel van die inspanning zou kunnen geleverd worden. Door gewoon uh, de belastingwetgeving wat correcter te gaan toepassen op die grote multinationals. Daarom is dit zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp. In Nederland ook het fenomeen van de brievenbusmaatschappijen. Wat zijn dat? Brievenbusmaatschappijen dat zijn geen echte bedrijven, maar het is een soort administratiekantoor. Zeg maar. Er zit uh, of alleen een brievenbus of een halve man en een paardenkop. En die houden de rekeningen bij. En dan kan je zorgen dat de winst verschuift van waar je die winst gemaakt hebt naar zeg maar, een soort moederbedrijf of een holding. En doordat je dan vervolgens het nog weer doorsluist naar derde landen... Nederland heeft heel veel belastingverdragen over de hele wereld. Dat is voor Nederland, via Nederland heel makkelijk. Dan betaal je effectief 1, 2 procent. En die briefbusmaatschappijen zijn dus de administratiekantoren die dat mogelijk maken. Wat is het voordeel voor Nederland daarvan? Want er zijn er veel, hè? Ja, het voordeel is hetzelfde. Wij strijken dus ten onrechte iets minder dan 1 miljard belasting op. Omdat dat eigenlijk in andere landen betaald had moeten worden. En daar een klein stukje, of daarbij hoort een klein stukje werkgelegenheid. Maar we hebben nooit de berekening gekregen van financiën... wat wij aan belastingopengsten verliezen van Nederlandse bedrijven... die hetzelfde trucje doen in andere landen. Maar zijn er nou bijvoorbeeld andere landen in Europa die daar nadeel bij ondervinden? We hebben eens nagegaan wat het, hoe het zit in Portugal. Dan blijkt dat van de beursgenoteerde ondernemingen daar, de twintig grootste... Oorspronkelijk waren het er 17, ik begrijp dat er inmiddels al 19 zijn die in Nederland zich zijn gaan vestigen. In de tijd dat Portugal het zo ontzettend moeilijk kreeg, dus na 2008. En dat is, uh, heeft zelfs geleid tot protesten op straat ook van Portugezen. Die zeggen nu wij de belastinginkomsten zo hard nodig hebben in Portugal, dan nou gaan we dat aan Nederland geven en dan moet Nederland ons vervolgens weer helpen omdat we in een crisis zitten. Dat, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ook de Europese Commissie kent de belastingconstructies met de brievenbusmaatschappijen. Ze hebben daar een mooi ambtelijk woord voor gevonden. Schadelijke belastingmaatregelen. Bert Zuidendorp van de Europese Commissie. Er is binnen de EU een zogenaamde gedragscodegroep. Uh, die heeft gekeken naar alle potentieel schadelijke belastingmaatregelen binnen de lidstaten. Zou je een brievenbusmaatschappij een schadelijke belastingmaatregel noemen? Ik, ik zal niet specifiek op Nederland ingaan, omdat het, uh, het, ja, het belang van de maatregelen is dat ze gericht zijn tot alle 27 lidstaten. En, en Nederland is er uiteraard een van. Uh, een van de, van de, uh, de onderdelen van, van de maatregelen die we voorstellen is uh, meer algemeen gebruik van antimisbruikbepalingen. En antimisbruikbepalingen die met name gericht zijn op uh, het voorkomen van kunstmatige constructies waarmee belastingheffing wordt ontgaan. Van kunstmatige constructies is bijvoorbeeld sprake als er sprake is van een brievenbusmaatschappij die geen enkele, wat wij dan substance noemen, heeft, die geen enkele inhoud heeft. Die dus echt alleen maar een, een, een bordje aan de muur uh, is waar geen personeel aanwezig is, waar geen mensen zitten die daadwerkelijk besluiten kunnen nemen. Maar de bedoeling is vooral om af te maken met brievenbusmaatschappijen waar men uh, ja, geld wat gemakkelijk circuleert wereldwijd, ergens gaat onderbrengen in, uh, in bepaalde... Ja, centra, euh, zonder dat daar welkdanig economische activiteit ook nog is. En waar dus de economische activiteit dan wel plaatsvindt, waar toegevoegde waarde wordt gecreëerd, ja, dat land krijgt dan niks van die toegevoegde waarde. Het moet wel een sociaal systeem onderhouden, sociale zekerheid, collectieve voorzieningen financieren. Euh, en dit is natuurlijk op de lange duur niet meer houdbaar. Yves Le Term is duidelijk. Bedrijven moeten belasting betalen over hun winst in het land waar ze hun diensten of producten maken. Dan kunnen Cypriotische toestanden voorkomen worden. Dan moeten we wel eerst de belastingtarieven voor de hele Europese Unie gelijk trekken. Een mooie opdracht voor de Europese Commissie. In algemene zin geldt op dit moment dat, we, dat de belastingen, zeker de directe belastingen, dus de vennootschapsbelastingen en, en de inkomstenbelasting, op een Europees niveau niet geharmoniseerd zijn. En dat het ook een terrein is waar lidstaten zeer hechten aan hun. Uh, aan hun soevereiniteit. Dus ook niet, niet zomaar bereid zijn om op om, om dat terrein uh, bevoegdheden over uh, te dragen aan, uh, aan de Europese Unie. Het is dus een zeer gevoelige discussie. Zuidendorp is heel voorzichtig. Hij moet op eieren lopen. Want als Europa de belastingen wil hervormen, zetten de lidstaten de hakken in het zand. De stap van een gezamenlijke grondslag, die in ieder geval uh, ja, zou zorgen voor de nodige transparantie, die stap, daar wordt nu over gesproken uh, op Europees niveau. Maar dat is al. Een pittige discussie die we op dit moment voeren met lidstaten. En daar, daar, uh, Want, daar... Wie zijn daar de dwarsliggers dan? Nou, er is een aantal lidstaten wat heeft aangegeven, ook nationale parlementen die hebben aangegeven... dat ze, dat ze grote moeite hebben met het idee dat uh, uh, op dat terrein bevoegdheden aan de Europese Unie zouden worden overgedragen. En dat, uh, Welke landen zijn dat? Uh, uh, ja, ik zou, ik zou bijna zeggen de usual suspects, maar het, het Verenigd Koninkrijk en Ierland... Uh, Ierland. Uh, Nederland staat ook vrij kritisch tegenover de gedachte van een kritisch. gezamenlijke belastinggrondslag. Voorlopig wordt de harmonisatie van belastingwetgeving in de Europese Unie nog tegengehouden door landen als Nederland. Staat Nederland bij de internationale onderhandelingen ook op de rem? Bij Nederland is een heel actief lid van de OESO... Um... Op dat dossier. Ik ga geen uitspraak doen wat, wat de houdingen zullen zijn van, van Nederland. Dat, zal, dat behoort tot de bevoegdheid van de Nederlandse collega's, de Nederlandse autoriteiten. Ons is het er vooral om te doen te zorgen dat de uitzonderingen, de achterpoortjes, waardoor multinationals waar ook ter wereld ontsnappen aan, aan enige belasting, aan enige vorm van belasting, vooral die achterpoortjes te dichten. En dat kun je alleen door internationale samenwerking. Voorlopig houden nog heel wat landen de sleutels van die achterdeurtjes in hun zakken. De Europese Commissie heeft wel een aantal aanbevelingen... om belastingontwijking van grote multinationals aan te pakken. Dus een van de aanbevelingen is, is dat, dat lidstaten uh, zouden moeten overwegen... om een algemene antimisbruikbepaling op te nemen in hun wetgeving... Om, om dat soort constructies tegen te gaan. U zegt aanbeveling. Hoe afdwingbaar is een aanbeveling... Een, een aanbeveling is niet juridisch afdwingbaar. Het is een, uh, een standpuntbepaling van, van de commissie. Uiteindelijk is het aan de lidstaten om daar uh, wel of niet hun voordeel mee te doen. Het is allemaal nog heel vrijblijvend. En daarom blijft het dweilen met de kraan open. Nederland speelt daar, volgens de Waalse Europarlementariër Philip Lamberts, regelmatig een sleutelrol. Zeker als er onderhandeld moet worden over de aanpak van financiële misstanden. Wij hebben onderhandelingen gehad over een dossier over venture capital funds. En wij hadden geëist van uh, eigenlijk een Europese paspoort aan, uh, niet geven aan uh, venture capital funds die uh, uit uh, tax havens zouden komen. Belastingparadijzen. Ja, belastingsparadijzen. En eigenlijk, welk land heeft het verzet daartegen geleid? Nederland. Nederland. Dus dat was de, de gangleaders van de, de lidstaten die eigenlijk niks wilden horen van het echt bestrijden van belastingsparadijzen. Dat moet ik vaststellen. Nederland is daar aan de voorfront van verzet daartegen. De Europese Commissie noemt Nederland in dit verband kritisch. Ja, kritisch. Ik noem dat niet kritisch. Voor mij is dat meer crimineel dan kritisch eigenlijk. Zo, die zat. Uh, aggressive tax planning, dat vond ik wel een fijn woord. Misschien even vasthouden als u van de week het formulier invult. U hoorde een reportage van Fred Stroobans en Olaf Oudheusden En de aanbevelingen van de commissie zullen tijdens de EU-top in juni worden besproken. Het OESO-rapport over belastingontwijking staat tijdens de komende G8-top in Ierland hoog op de agenda. Dit was dus de eerste reportage in een reeks bij de VPRO op radio en televisie deze week over belastingen. Morgen in tegenlicht de lucratieve routes en constructies van multinationals. Nationals. Op Nederland 2 is dat, iets voor 9. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, Wanneer een inwoner uit Jemen, Pakistan of Afghanistan dit geluid hoort... dan weet hij dat zijn dagen snel geteld kunnen zijn. Dit is namelijk een drone, zo'n op afstand bestuurbaar vliegtuigje... dat met, met name door Amerika en Groot-Brittannië ingezet wordt... om terreurverdachten neer te schieten. In Nederland vliegen ze ook in de lucht, al veel over gezegd de afgelopen weken. De politie gebruikt ze zo hier en daar. Maar schieten hier, dat mag nog niet. Is dat misschien ook hier of voor het Nederlandse leger, de toekomst? Is een van de vragen die ik ga bespreken met mijn gasten hier in de studio. Willemijn Verkoren, universitair docent conflictstudies... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. En Peter Weininga, defensie-expert bij het Centrum voor Strategische Studies. Ook eh, goedenavond, meneer ja. Weininga. U bent uitgeleend door het ministerie van Defensie... aan uh, dat Centrum voor Strategische Studies. En u bent ook degene die in 2001 het Nederlandse defensiebeleid voor drones heeft vormgegeven. Mag ik dat zo zeggen? Ik Amtelijk, hè? Ik heb eraan bijgedragen. U hebt eraan bijgedragen. Goed. Um, laten we eerst even de definitie helder krijgen. Ik zag dat je voor 300 euro in de mediamarkt al uh, iets kan kopen... wat uh, zonder mannetje erin uh, rondvliegt. Um, is dat een drone? Is alles wat vliegt zonder iemand erin een drone? Het is heel lastig. Vroeger had je een heel mooi onderscheid tussen modelvliegtuigjes... Ja. Yeah. En alles wat boven de 20 kilo zat, dat werd dan een onbemand vliegtuig genoemd. Mm -hmm. En viel onder een andere wetgeving ook. Dat, dat uh, onderscheid is totaal vervaagd, omdat er ook vele lichtere onbemande vliegtuigjes zijn ontwikkeld. Dus ik zou het op dit moment niet durven zeggen. Eigenlijk zou je bijna alles wel drones kunnen noemen. Ja, maar het belangrijkste onderscheid, mevrouw Verkoren, is misschien welke zijn bewapend en welke zijn niet bewapend of niet. Nou, dat is natuurlijk een belang belangrijk onderscheid. Ja. Omdat die niet bewapende drones, die worden heel veel ingezet. Hè, ook voor, ook voor door defensie, voor informatievergaring met name. Maar wanneer ze bewapend worden en wanneer ze bommen gaan uh, werpen... ja, dan komt er een hele hoop uh, nieuwe kwesties en vragen naar boven. en ja. dan, het, daar, Dat verklaart natuurlijk ook die angst van die mensen in Jemen en in Afghanistan... die u net uh, beschreef, als ze dat gezoom horen. Dat ja. is niet angst voor een camera, dat is natuurlijk angst voor een bom. Nee, wat niet wil zeggen dat er aan dat gebruik... om alleen maar informatie te verzamelen geen vragen verbonden zou zijn. Maar ik las ergens dat er inmiddels rond de tachtig landen zijn... Die, uh, die drones gebruiken op dit moment. Dat zijn dus niet allemaal bewapende drones. Nee, ik zou zelfs durven zeggen dat het merendeel onbewapend is. Mm -hmm. uh, vooral de kleinere. Hè. Als je naar de Amerikaanse uh, defensie krijgt... die hebben ongeveer 11.000 drones op dit moment... Mm -hmm. Um, het overgrote deel daarvan is onbewapend, veel te klein ook. Hè. Soms met de hand gelanceerd of met katapults. Die zijn puur op surveillance of waarneming uh, gericht. Ja, maar hoe hard is dat onderscheid? Want ik las ook al een verhaal van een uh, potentiële terrorist... die is opgepakt omdat hij op het punt stond... om een drone met explosieven erin op het Pentagon uh, af te laten gaan. Kan je van een ongewapende drone die ik bij de, bij de uh, media mag koop... kan je daar een gewapende van maken? Ja, dat kan absoluut een simpele handgenaad uh, erin zetten, bijvoorbeeld. Uh, dat, dat, uh, je je bent hem vast, je trekt de pen eruit. En, uh, ja, bedoel, dat soort constructies zijn mogelijk. Um, we hebben het nog niet op grote schaal gezien... maar het is niet onmogelijk dat dat gebeurt. Nee. Nou zei u, mevrouw Verkoren, zodra het bewapend wordt... komen er allemaal uh, aparte vragen. Morele kwesties, ethische kwesties natuurlijk. Daar gaan we het zo over hebben, maar... Um, je kan ook een auto vol explosieven stoppen en op een gebouw afsturen. Wat is het principiële verschil, vindt u? Nou, dat lijkt me ook problematisch om dat te doen. <laughs> <laughs> uh, het, het, kijk, het, naarmate de afstand groter wordt... Hè, tussen degene die op de knop drukt om te doden... en die, die dood die plaatsvindt... Ja, Naarmate die afstand groter wordt, wordt ook dat menselijke aspect wordt, uh, wordt kleiner. Mm -hmm. En je krijgt een hele asymmetrische situatie, waarbij één partij alle risico's draagt. En de andere partij. Nou, geen enkel de partij op de grond. De op de grond. Mm -hmm. En de andere partij helemaal niet eens ter plaatse is. Mm -hmm. En eigenlijk geen enkel risico draagt. En dat is zo sterke asymmetrie dat je, nou, dat je bijna kan afvragen of dat nog wel oorlog is, mm -hmm. of, dat, of, of is dat iets anders. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar um, ik zei het daarnet al, de Amerikanen zetten drones dus ook in om terreurverdachten op te sporen en uit te schakelen in onherbergzame gebieden, zoals Jemen en Pakistan, gebieden die wij dan onherbergzaam vinden. Correspondent Judith Spiegel ging op bezoek bij een moeder die drie zonen verloor door een Amerikaanse aanval met zo'n onbemand vliegtuigje. Ik zit uh, in de bus, ik ben uh, op weg naar Giraf, een wijk hier in Sanaa. Daar woont uh, Om Abdullah, we hebben bijna een, een ongeluk. Om Abdullah is een slachtoffer van uh, drones. Zij verloor drie van haar vier zonen. En uh, niet zomaar bij één aanval, nee, bij drie verschillende drone-aanvallen. Ik heb nog steeds geen lijk gezien. Ik weet dat ze dood zijn, mijn zonen, Abdullah, Bandar en Abdul Majid, Want dat hebben anderen gezien. Ik weet ook dat ze hier in de gevangenis zijn gegooid, ieder op andere momenten. En toen ze daaruit kwamen, kwamen ze thuis. Waren ze, eh, waren ze stil, bleven ze ook maar drie dagen. En toen gingen ze weg, zonder gedachten zeggen... Ik weet dat ze naar Abian, Mareb en al gingen. Maar veel meer dan dat weet ik niet. En ik snap er ook nog steeds helemaal niks van. Zegt om Abdullah vertwijfeld. En ze kijkt me een beetje vragend aan, alsof ik voor haar het antwoord heb. Dat heb ik natuurlijk ook niet. Hoewel ik wel wil weten wat er nou gebeurd is. Wat is er gebeurd in die gevangenis? Waarom zijn ze eruit gekomen als kennelijk hele andere mensen? Nou, Om Abdullah kan even niet praten, die zit hier nu te huilen. Maar uh, een van de zussen van de omgekomen broers is nu binnengekomen. En die kan er wel wat over zeggen. Ja, alle drie zijn ze opgepakt door de political security office. Dat is een hele enge uh, veiligheidsdienst hier in Jemen waar niemand het fijne van weet. Want hij functioneert volledig buiten het leger en de politie om. Is destijds opgezet door Ali Abdullah Zalig. Nou, Deze jongens zijn dus opgepakt op een gegeven moment. In die gevangenis gegooid. Ze zijn naar gemarteld en heel slecht behandeld. Ze kregen nauwelijks te eten. En in de, tegelijkertijd werden ze benaderd door, zoals die zus dat noemt, mannen met baarden. Mannen die spraken over hun strijd in Afghanistan, over de jihad, over het martelaarschap. Mannen die ook tegen deze jongens zeiden dat als ze uit die gevangenis zouden komen... ze wraak moesten gaan nemen op de regering. Ik voor Omokdullah staat maar één ding vast. Haar kinderen zijn dood. Kinderen die zo zegt ze hele normale kinderen waren. Taxichauffeur, ze koude kat, ze luisterden naar muziek. Ze hadden helemaal niks met Al-Qaeda. En dan plotseling dit. Ze begrijpt er nog steeds helemaal niks van. Ik ga het vragen aan Aish Ali Awas, een van de weinige al Qaeda en drone kenners hier in Jemen Aysh, wat is dit voor een raar verhaal met een familie waarvan drie zonen gerekruteerd lijken te worden door Al-Qaeda, en vervolgens dan door die drones worden gedood? al de Aish kent de familie wel, hij kent het verhaal ook. Hij zegt ook, het is geen uniek verhaal. Er zijn veel van dit soort verhalen. Uh, zo gaat Al-Qaeda te werk. Ze recruteren graag binnen een familie of binnen een vriendengroep. En ze recruteren graag binnen de gevangenis. Wetende dat daar mensen zwak zijn, uh, kwetsbaar. Ze worden gemarteld, ze krijgen slecht eten. Uh, ze willen wraak op de regering. Nou, de ultieme voedingsbodem. En ja, dat lijkt ook hier gebeurd te zijn met deze broers. niet kan vertellen, is hoe het is om onder die drones te leven. Hoe een drone klinkt. Wie dat wel weet is Intisar. Intisar woont in de gebieden waar die drones actief zijn. Er is een soort drones in de region. Het is een soort van Het manier, maar het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 Imtisar die snapt nog best wel dat je Al-Qaeda moet bestrijden. Daar heeft ze niet zoveel problemen mee. Maar ze heeft wel problemen met de manier waarop. Ze zegt, waarom pakken ze die mensen niet gewoon op de grond op? Eh, worden ze vervolgens berecht en gestraft? Waarom moeten er bommen op afgegooid worden? Uh, en dan komt ze terug op haar eigen uh, voorbeeld van de mug. Dan zegt ze, het is toch een beetje alsof je met een tank op een mug aan het schieten bent. Ja, uh, die mug is inderdaad dan wel dood. Maar het hele gebouw en het hele huis is misschien ook wel ingestort. En misschien zijn alle mensen die daar wonen dan ook wel dood. En zo denken veel mensen in Jemen erover. Die daarom ook geregeld de straat op gaan om te demonstreren. Tegen die drones, tegen de Amerikanen. Thousands of people have held demos in the northern city of Saada. They shouted slogans against the U.S. Saudi Arabia and Israel. They also called for the expulsion of the American ambassador. Washington has long been engaged in a drone strike campaign in Yemen. It claims it is hunting down militants, but in reality, there are many civilians among the victims. I the planes <laughs> were which is the ja, over die drones is Aish, de deskundige, uh, nog best positief. Hij zegt, kijk, als je stopt met die drone dan zal Al-Qaeda zich uitbreiden. Dat is gewoon zo. Maar de andere kant, zegt hij, is dat uh, het probleem in dit land is dat de inlichtingen zo ontzettend slecht zijn. De intelligence die wordt verzameld... Door de regering en vervolgens ook wordt doorgegeven aan de, aan de Amerikanen. Die klopt vaak helemaal niet. En daarom vallen er zo vaak onschuldige slachtoffers. En komen en om Abdullah is ook boos op de regering, maar niet vanwege die slechte inlichtingen. Nee, zij denkt dat de regering, de overheid, betrokken is bij het recruteren van jongens zoals haar zoons. Zij denkt dat Al-Qaeda in de gevangenis expres niet gescheiden wordt gehouden van de normale gevangenen. Zodat Al-Qaeda die normale gevangenen inlijft. En jongens zoals haar zoons vervolgens zich aansluiten bij die bij hun nieuwe vrienden, meegaan ook met die nieuwe vrienden... naar hun dorpen in uh, afgelegen gebieden in het land. En de regering kan daar dan vervolgens die drones op afsturen. Zeker is dat de drones het leven van Om Abdullah... voor altijd hebben veranderd en verpest. En ze scharrelt nu in een andere kamer... en komt terug met uh, ja, een grote foto en twee kleine pasfototjes. Dat is alles wat ze van haar zoons over heeft. een reportage uit Sanaa, de hoofdstad van Jemen... gemaakt door Judith Spiegel. Ik spreek erover verder met Willemijn Verkoren van de Radboud Universiteit... en Peter Weininga van het Centrum voor Strategische Studies. Ja, mevrouw Verkoren, um, wat we hier hoorden, dit soort optreden... met een drone van, van terrorismeverdachte jongens uitschakelen. Hoe, hoe noemt u dat, volkenrechtelijk gesproken? Dat is dat, het valt buiten het internationaal recht. Of er zijn in ieder geval grote volkerrechtelijke bezwaren tegen. Um, maar nu... is het zoiets als een standrechtelijke executie? Ja, daar zou het eigenlijk op neerkomen. Kijk, je, hebt, je, je moet onderscheid maken tussen uh, het gebruik van drones binnen een oorlogssituatie. Dus waar bijvoorbeeld de Verenigde Staten in, uh, in Afghanistan actief zijn. En daarbuiten, zoals hier in Jemen. Jemen, waar ze zelf niet direct betrokken zijn, maar waar ze toch die drones uh, op afsturen. Mm -hmm. Zelf verantwoorden ze dat vanuit een soort wereldwijde oorlog tegen terrorisme. Dus dat het onderdeel is van die grote oorlog. Ze zeggen: het is ons recht op zelfverdediging is, ja. in die oorlog. Ja. Maar als je het, het is natuurlijk zo breed hè, dat begrip oorlog rekt, dan, dan uh, roept dat ook de vraag op: mag ieder ander dan ook, onder verwijzing naar een of andere wereldwijde oorlog overal maar toeslaan, ook in de Verenigde Staten zelf bijvoorbeeld. Dat zou dus bijvoorbeeld betekenen... dat mensen die in de Verenigde Staten aanslagen plegen... dat dat uh, buitenlandse strijders zijn en geen terroristen. Ja, die zouden kunnen verwijzen naar, naar diezelfde legitimatie inderdaad. Mm -hmm. ja. als, je, als je zegt, nou, het valt niet onder het oorlogsrecht... dan zou het dus zijn uh, criminelen hè, die uh, hiermee... Uh, dan, dan, dan is het dus niet een oorlogsdaad. Maar dan is het een executie van een crimineel. Maar dan dus zonder enige, enige vorm van, uh, van rechtsgang. Precies, ja. ja. Ja. Meneer Weininga, wat, wat vindt u daarvan? De Amerikanen zeggen dus, het valt onder ons recht op zelfverdediging. Ja, ze, ze hebben die, de war on terror nogal breed uh, gedefinieerd. Um, um, en uh, merken uh, mensen die zich met uh, terrorisme in, uh, bezighouden dan ook aan als uh, tegenstanders. Maar vindt u dat problematisch aan het gebruik van deze wapens? Dan laat ik het zo zeggen. Ik vind dat uh, de beeldvorming voor wat betreft uh, gewapende drones op dit moment... Uh, negatief beïnvloed wordt door zeg maar, de inzet van deze drones in Jemen en in Pakistan. Hoor ik nou dat u het er eigenlijk ook niet mee eens bent? Of? Nou, uh, ik, ik denk dat je er wel degelijk vragen bij kunt stellen. inderdaad. In ja. volkenrechtelijk, juridische zin, uh, misschien zelfs ook wel ethische zin. Um, um, ik, ik denk ook, uh, nou weet ik eigenlijk wel zeker, dat het merendeel van de acties... Waarin dit soort uh, drones uh, worden betrokken, uh, uh, niet targeted killing uh, betreft, alleen datgene. Uh, uh, komt maar nou juist nou wel, natuurlijk heel sterk naar voren, omdat het zo'n uitzonderlijke actie is. Ja, er is een uh, onderzoek van Stanford Universiteit ja. geweest. Daar stond dat maar 2% van alle aanvallen, ja. dus dit soort aanvallen die met drones ja. gedaan zijn, mevrouw verkoren, dat die op echte terrorismeverdachten uh, waren gericht. Hè? Ja, is, dat is heel lastig om erachter te komen. Wat, wat gebeurt is dat de definitie van wat ze dan militanten noemen, mm -hmm. wordt dan heel breed opgerekt. In sommige gevallen is het elke man boven de 18 wordt als militante aangemerkt. Dat zeggen de Amerikanen dan ter ja, verdediging. Ja. Ook wat ze doen is, ze volgen mensen en ze proberen te kijken naar gedragspatronen en naar het persoonlijk netwerk van die mensen. En op basis daarvan bestempelen ze iemand als gevaarlijk of als militant. Dus dat zijn niet mensen die met naam en toenaam bekend zijn... bij de Amerikanen als leiders van Al-Qaeda. Tenminste, vaak dus niet. Um, dus da daar is ook dat onderscheid tussen burgerslachtoffers... en uh, zeg maar uh, ja, doelwitten of zo, hè, wat wordt gemaakt... Is, de, wordt daarmee ook heel vaag. Want, want weten we, weten we uh, globaal bijvoorbeeld... hoeveel mensen er inmiddels door zo'n drone zijn omgekomen? Nou, voor deze targeted killings, dus buiten die oorlogssituaties... is er een schatting uh, dat dat tussen de 2750 en de 3800 mensen zijn. En dan wordt er gezegd tussen de 800 en de 1500 burgers. Maar daarmee moet je dus wel rekening houden... met die, ja, die elastische definitie van uh, mm -hmm. militanten. Uh. Ja, ja, nou zou ik me... Uh... Uh, ook nog kunnen voorstellen in een, in een oorlogssituatie, uh, meneer Weininga... Dat het, dat het voordelen kan hebben om drones te gebruiken. Um, want een piloot die uh, zit in een stressvolle situatie in die cockpit... en zijn eigen leven staat ook op het spel... terwijl iemand die uh, achter een bureau in Nevada zit daar geen last van heeft. En dus misschien wat rustiger is en zorgvuldiger kan kijken. Is dat een voordeel? Er zitten voordelen en nadelen aan. Um, inderdaad, wat u net zegt. Hè, uh, uh, de man die ergens in, in Creech Air Force Base in Nevada... Zeg maar, op uh, pakweg uh, 10.000 kilometer afstand uh, achter een computerscherm zit... die heeft niet last van, van de stress voor wat betreft zijn eigen veiligheid. Um, uh, en in die zin kan hij uh, wat langer de tijd nemen uh, om het doel te bekijken. Um, dat heeft hij ook wel nodig, want... Um, in tegenstelling tot iemand die in de cockpit zit... en boven dat doelgebied aanwezig is in een bemand vliegtuig... Um, heeft hij minder blik op het doel. Hij kijkt als het ware door een rietje. En hij moet dus ook de tijd nemen om zijn omgeving goed te, te verkennen. Uh, niet alleen op dat doel in te zoomen... maar ook die context uh, zeg maar, in de gaten te houden. Dat is lastig. Um, uh, dus dat is een nadeel. Ja. Um, uh, het, het voordeel is dat hij juist op die tijd heeft. Hè, dat hij... In, een, in feite door middel van een vliegtuigje kijkt... wat be, tot 30 uur boven dat doel kan hangen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en dan ben in een jachtvliegtuig... Hè, ja, die, die kan niet zo lang vliegen. Uh, die vlieger wordt moe, de brandstof raakt op, et cetera, et cetera. Dus, dus er, zijn, er zijn voor- en nadelen aan verbonden. Ja. Uh, de, de vent in de cockpit, boven het doelgebied... heeft een beter beeld van de context. Uh, die kijkt natuurlijk ook door camera's, maar die kan ook nog eens even rondkijken... Wat is er nog meer aan de hand? Ja. In ieder geval weten we heel zeker dat het steeds meer gebruikt wordt. Drones. Hallo, welkom in de age van drone warfare. De Britse regering heeft een dubbel nummer drones in Afghanistan. 25 verschillende vormen en sizes. die wordt gebruikt door de Britse militaire intelligence forces in Afghanistan. The UK is preparing to test a new supersonic stealth drone. The new British super drone. It can deploy its own weapons. Seen as the next generation of frontline bombers. So that are able to launch their own attacks. Experts are nervous about the beginning of robot wars. Well, it looks like a toy that I might buy my nephew for Christmas. Ja, het ziet eruit als speelgoed, maar... Toch maar niet aan de kinderen geven voorlopig. Het was een dit uit, uit Engelse nieuwsuitzendingen. Want ook in Engeland is het gebruik van bewapende drones... inmiddels een hot item. Maar in Nederland, uh, meneer Weininga, u hebt, zei ik daar straks... en u ontkende het niet helemaal, dronebeleid begin deze eeuw vormgegeven. Uh, wij hebben inmiddels zo'n 80 drones, maar nog niet met wapens. Lopen wij achter? Tja, uh, aan de ene kant kan je, zou je kunnen zeggen, we lopen achter. Aan de andere kant, uh, zeg maar, zijn we nu... Uh... Ja, staan we op het punt een stap te zetten in, in de richting van een wat, wat, wat meer capabel drone. Op een moment dat de technologie en misschien ook het denken erover wat meer gerijpt is dan, dan tien jaar geleden. Dus misschien is het wel goed. Maar welke stap gaan we zetten dan? Um, Want meest... we hebben er nu 80 en ja. dat zijn dingen die, die niet bewapend kunnen worden. Het zijn vrij kleine aantallen, zoals u zei. Het zijn vrij kleine. Maar welke stap gaan we nu zetten dan? De regering heeft de vorige regering nog, de vorige minister van Defensie heeft aangekondigd dat Nederland voornemens is een aantal uh, uh, mail UAV's, hè, dat de medium altitude long endurance, dus middelbare hoogtevliegend met een hele lange vluchtduur, grotere drones, bereiken, grotere ja. drones aan te schaffen, ja. <laughs> ja, ja. Ja. ja. En daar kunnen wel wapens onder. In principe zijn dat types waar wapens onder zouden kunnen hangen, want die hebben gewoon een flinke draagkracht, zeg maar. Hè. Dus wapens zijn toch relatief zwaar. Ja. Um... Mevrouw Verkoren, als zo'n beslissing genomen zou worden... Hè, we hebben ze nog niet gekocht, maar uh, stel we hebben die grotere drones... en er kunnen wapens onder. Vindt u dan dat het een politieke beslissing zou zijn om uh, te zeggen... we hebben ze en we gaan er ook wapens op nog hangen... of is dat gewoon een militaire beslissing? Nee, ik vind zeker dat de politiek zich daarover zou moeten uitspreken. Ja. En vindt u dat de politiek zich er voldoende mee bemoeit op het ogenblik? Ik vind dat er nog heel weinig discussie over is geweest uh, in de politiek tot nu toe. Ik vind dat het erg stil is. Ja. En ik, ik heb het idee dat politici er ook mee in hun maag zitten. Van uh, wat hier nou van te vinden. We hebben ze gebeld. En uh, iedereen, behalve de SP... De SP is er tegen, uh, is überhaupt tegen het gebruik van drones... vindt dat er een verbod moet komen. Alle andere partijen houden zich een beetje op de vlakte. Waarom is dat, denkt u? Ja, ik denk dus omdat het zo'n gevoelige kwestie is... waar zoveel juridische onduidelijkheid nog over is. Hè. Dus uh, er is ook een juridisch, internationaal juridisch onderzoek uitgezet... door minister Timmermans... Mm -hmm. om een aantal van die vragen te proberen te beantwoorden. Maar ook waar we het over hebben gehad, die ethische vragen. En dan zou je ook nog vragen kunnen stellen over de effectiviteit ervan. Of je nou uiteindelijk... Uh, nou wel je doel daarmee bereikt... of dat je misschien alleen maar meer... als je die reportage in Jemen hoort... mensen die sluiten zich juist aan bij de terroristen... door dit soort leed wat wordt veroorzaakt. Hè? Mm -hmm. uh, bereik je uiteindelijk je doel hiermee... of moet je toch veel meer lokaal uh, werk doen... en begrijpen wat er lokaal gebeurt... en ter plaatse zijn en met mensen in dialoog gaan... over wat hun grieven zijn... om dit soort conflicten te kunnen oplossen. Ah, maar meneer Weininga... Um... Een oude wet, volgens mij, in het militaire denken... is dat ieder wapen dat ontwikkeld wordt, ook gebruikt gaat worden. Wat denkt u? Is dit nog een, een ontwikkeling die gestopt kan worden? Nee, ik denk het niet. Ik denk, niet. Ik denk dat we dat nu, uh, niet eens meer in de hand kunnen houden, in die zin. Wat je wel kunt doen, denk ik, is daar afspraken over maken... hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. en dat is in het verleden al eerder gebeurd. Als je verder terugkijkt, zie je ook bij het ontstaan van het luchtwapen op zich... Zeg maar, dat daar uiteindelijk afspraken voor nodig waren om het gebruik daarvan in goede banen te leiden en extremiteiten te, te, te, te voorkomen. Ik denk ook dat het hier kan. Um, en wat voor soort afspraken zouden dat moeten zijn? Op, op, op wat voor manier je ze gaat inzetten? Dus hmm. op welke doelen wel, welke doelen niet? Um, Kijk, ik, ik kan me sowieso helemaal niet voorstellen... dat Nederland ooit overgaat tot targeted killing... Hè, waar dan hier sprake van is. Maar waartoe wel? Um, uh, maar het kan heel goed zijn dat uh, deze, deze systemen worden ingezet... ter ondersteuning van grondtroepen die in hmm. gevecht zijn... Met een tegenstander. Hmm. En dan praat je over een totaal andere situatie. Want ja. dan heb je niet alleen ogen vanuit de lucht. Je hebt ook ogen op de grond. Ja. He, Bijvoorbeeld uh, in Mali? Nou, ik vraag me af of er in Mali sprake is van een Franse oorlog. onze grondroepen? Ja, nou, daar zou het inderdaad goed kunnen. Als ja. ze in openlijk uh, gevecht zijn ja. met inderdaad uh, uh, rebellen daar. Mevrouw uh, Verkoren, zou u daar ook ethische bezwaren tegen hebben? Kijk, um, ik, ik heb... Ja, ik heb überhaupt vraagteken's bij in hoeverre je echt dit soort conflicten kan oplossen door bommen op te gooien, nog wel even los of dat vanuit een drone is of vanuit een gewone straal. Maar ja. dat is een, een nog veel bredere vraag, hè? Ja. Ja, ja, Kijk, ik vind wel die wat wat drone-stuk specifiek maakt is die extreme asymmetrie, hè, wat ik al zei, en die grote afstand tussen. Um, diegene die uiteindelijk die, die beslissing neemt om te doden... en, en dat, dat doden wat daadwerkelijk gebeurt. en Dat het wordt gereduceerd tot een soort een computerspel. Hè? Want iemand zit er in zo'n kamertje met een joystick en een scherm... en die doet dat en die gaat daarna gewoon weer naar huis. Mm -hmm. um, ja dat, dat is voor mij het, het hele menselijke aspect van oorlog... wordt daarmee zo ver gereduceerd of eigenlijk verdwijnt uh, volledig. En dat vind ik, ja daar moeten we wel goed over nadenken. Ja. En het blijft niet eens beperkt tot oorlog... Ik, ik noem het zelf de, de, de derde revolutie in, in de luchtvaart, uh, wat, wat ooit begonnen is met uh, hè, gemotoriseerde vlucht en daarna kwamen de straalmotoren die ons de hele wereld over vliegen en ja nu het, de ontwikkeling naar nou, juist al het ondermanden. Dat is echt een nieuwe revolutie. Het biedt ongelooflijk veel kansen en mogelijkheden en er zijn op heel veel verschillende soorten vlakken heel veel mensen mee bezig. Van, helikopters dus uh, tot aan uh, ja, robotvogels. Speelde ja. jij zelf ook vroeger met dit soort techniek? <laughs> ja, dat uh, deed ik inderdaad. Um, ik ben al van kind af aan gefascineerd door alles wat kan vliegen. En ik uh, vouwde altijd vliegtuigjes en ik had uh, uh, kleine helikoptertjes en dingetjes. En uh, ja, daar ben ik al heel jong mee begonnen. Ja. Nu maak je je eigen vliegtuigjes, robotvogels. Hoe zien die eruit? Nou, onze, onze vogels hebben eigenlijk de vorm van natuurlijke vogels en vliegen dus ook met behulp van slagvlucht en niet een propellertje of iets anders. Ze zijn zo realistisch dat uh, niet alleen mensen ze niet van echt kunnen onderscheiden, maar ook andere vogels niet. En andere vogels reageren instinctief op de rowbirds alsof het echte roofvogels zijn. En dat biedt onder andere opties voor vogelverjaging op plekken waar dat ongewenst is. Er is nu uh, veel te doen over drones en die onbemande vliegtuigjes. Wat merken jullie daarvan? De naam drone wekt ook een bepaalde negatieve associatie op... en daarom noemen wij dat ook niet zo. Meestal wordt met drones echt de militaire toepassingen uh, bedoeld... die dus ook bewapend rond kunnen vliegen... die vaak in staat zijn tot, tot uh, zeer zelfstandig uh, uitvoeren van missies. En wat wij doen is dus echt onbemande luchtvaart. en De, de Engelse term daarvoor is remotely piloted aircraft... En Defensie heeft ook interesse. Hoe concreet is dat? Het is natuurlijk een, een, een prachtig product. Omdat mensen het niet kunnen herkennen is het ook ontzettend uh, geschikt als zeer onopvallende surveillance of spionage. Bijvoorbeeld in oorlogsgebieden. En uh, op dat vlak is er uh, nog op het conceptuele vlak interesse. Ook vanuit Nederland? Ook vanuit Nederland, ja. Ja, en, en wanneer zouden we de eerste defensie mee kunnen verwachten? Nou, ik denk dat dat nog wel even duurt, hoor. Want om uh, um, um dat niveau te bereiken van, van wat zij vragen... Dat, dat zal nog zeker wel anderhalf tot twee jaar duren... voordat we op dat niveau zitten. Ja, ik had u eigenlijk vooraf willen vertellen... dat het Cynthia Kroet was die belde met Nico Nijenhuis. Hij is projectleider bij de Universiteit Twente... en dus bezig met het ontwikkelen van... Ro ik spreek nog steeds met Willemijn Verkoren van de Radboud Universiteit en Peter Weininga van het Centrum voor Strategische Studies. Uh, ja mevrouw Verkoren, als we straks de vogels al moeten gaan wantrouwen, dan uh, <laughs> wordt het wel een beetje creepy, hè, of niet? Nou, iets, iets uh, wat, waar dit me aan deed denken, wat wel misschien een beetje creepy is, is de ontwikkeling richting volledige... Uh, automatisering van uh, drones en richting volledig autonome drones. Hè. Ja, want zijn dat is wel, ook... daar is ook sprake van. Ja, dat ze zelf hun doel uitzoeken ook. Ja, en dus ook dat uiteindelijk het zover zou kunnen komen, dat ook het besluit om een bom uh, los te laten niet meer door een mens wordt genomen, maar mm -hmm. door een computer. Ja. En dat is, als u het over creepy heeft, dan is dat wel, vind ik wel uh, dan is er voor mijn gevoel toch een grens uh, ja, over, overschreden die overschreden zitten worden. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, technologisch kan het al hoor. Het gebeurt al volgens mij. Althans, ze worden al ontwikkeld. Ja, ja of ze ontwikkeld worden, weet ik niet. Ik weet dat uh, een van de redenen dat de Amerikanen uh, zeg maar het niet doen... Uh, uh, want het type wat ze gebruiken, daar zou je het mee kunnen doen... is het feit dat ze zelf ook hebben besloten... Uh, uh, de, de, de, degene die de trekker overhaalt, is een mens. Mm. Al zit hij op 10.000 kilometer afstand. Het is een menselijke beslissing. Ja. En dat creëert ook zeg maar aansprakelijkheid. Dus als het doel niet legitiem was, wat hij heeft aangevallen... Ja. dan kun je ook degene die dat heeft gedaan ter verantwoording roepen. Maar nu Om... even die andere wet. Ieder wapensysteem wat ontwikkeld kan worden, wordt ook ontwikkeld. Ja, laat ik zo zeggen. Deels kennen we natuurlijk al wapens die zelf een doel zoeken. Als we naar een aan kruisraketten denken, dan zijn dat in feite... Uh, gedurende de vlucht onbemande vliegtuigjes... die zich uh, aan het eind van die vlucht op, een, op hun doel storten. Maar dat doel wordt nog altijd hier door ons bepaald, ja. Juist. En dat zijn niet meer dan coördinaten dan natuurlijk. Hmm. Uh, daar kan je, er zijn wel verdere ontwikkelingen... om dat met uh, camerabeelden uh, uh, nog, nog nauwkeuriger in te vullen... Um, maar in principe zijn dat al autonoom opererende uh, Ja, nou zegt, u allebei, nou zegt u allebei, dit moet gereguleerd worden. He, want dat gebruik nu, dat is eigenlijk, u zegt zelfs, het geeft drones een slechte naam. Dus dat, dat moeten we niet hebben. Maar we zijn ook al, uh, ik weet niet hoe lang bezig met proberen kernwapens te reguleren. Er zijn ook allemaal nog steeds uh, conflicten over internationaal. Gaan we hieruit komen, mevrouw Verkoren, met regels? Nou ja, wat je, ik vind het een moeilijke vraag. Ik, wat je natuurlijk ziet, wat de Verenigde Staten doen is... die wachten daar niet op. Hè. Die lopen daar gewoon op vooruit. En die laten zich ook niet zoveel gelegen liggen... aan dit soort uh, vraagstukken op dit moment. Dat is natuurlijk toch de leidende militaire macht... nog steeds uh, in de wereld. Dus dat uh, schept niet heel erg hoopvol. Ik mag hopen dat we in Europa misschien anders uh, zou kunnen gaan... en dat Nederland daar ook een uh, leidende rol in uh, gaat spelen. Die signalen zien we nu nog niet zo sterk. Maar ik hoop uh, dat dat... Uh, nou ja. Dat, dat, die, dat die discussie in ieder geval wat meer gevoerd zal gaan worden. Ja, maar dan moet de politiek iets meer van zich laten horen... dan tot nu toe misschien. Dat vind ik wel. Ja. Goed, ik dank u allebei hartelijk. Willemijn Verkoren, universitair docent conflictstudies... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Peter Weininga, defensie-expert... bij het Centrum voor Strategische Tudie Studies. Dit was dus ook Bureau Buitenland van 24 maart. Zo meteen na het nieuws en de ster. Onze collega's van Labyrinth... Pieter van der Wielen is net op tijd binnengekomen. Jullie gaan het namelijk ook over drones hebben... maar dan over de wetenschappelijke kant ervan. Wat gaan jullie precies doen? Wij gaan kijken uh, hoe de ontwikkelingen zijn met drones... en wat voor toepassingen uh, er binnenkort nog zijn. Bijvoorbeeld een drone ter grootte van een vingernagel. Dat uh, is wel een van de meer realistische verwachtingen. Want die kan gewoon in je slaapkamer binnenkomen vliegen ja, dan. zonder dat jij daar ooit iets van merkt... en dan kunnen ze allerlei hopelijk interessante opnames maken. Ja. Nou, als ze dat willen. Wat een heerlijke toekomst. Ik zeg ook nog even dat er aanstaande donderdag een conferentie is over drones bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zometeen dus labyrint labyrinth, ook al over drones. Volgende week zondag is het eerste paasdag. Bij ons is dan de jongste Nederlandse Europarlementariër te gast. Recent nog gehuldigd als de most wired politician. En dan hebben we het over D66 Europarlementariër Marietje Schaken. Die is volgende week het grootste deel van Bureau Buitenland te gast. Dat was het voor nu. Een fijne avond nog.